1 uur. De Radio 1 SportsZomer. Dionne de Graaf en Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal, het is de dag van de winnaars in de Radio 1 Sportzomer. Met judoka Mark Huizinga halen we herinnering op aan zijn olympische titel. In 2000 was dat en wereldkampioen Polstok Hoogspringen Rens Blom komt langs. En verder spelen we dit uur de Nieuws en Sportquiz met Juriaan Monberg uit Amsterdam. En het gaat over Warschau, de EK-speelstad die na de oorlog steen voor steen in oude stijl is opgebouwd. Het is ook tennis van Roland Garros, de halve finale is bij de mannen. Nu eerst het nieuws, hier is Dorald Megens. Spanje gaat dit weekend waarschijnlijk toch de Europese Unie om geld vragen voor de Spaanse banken. Dat meldt persbureau Reuters op gezag van verschillende EU-functionarissen. Het zou gaan om een bedrag van 40 miljard euro. De ministers van Financiën van de eurozone bespreken het verzoek om noodhulp morgen in een telefonische vergadering. Daarna dient Spanje waarschijnlijk een officiële aanvraag in. Volgens correspondent Tijn Sade is het noodfonds de enige oplossing. De Spaanse staat heeft het geld niet, de Europese Centrale Bank die heeft de bevoegdheid niet, zegt ze. Dus blijft alleen maar dat noodfonds over. Nou ja, de Spanjaarden die zeggen nu, we willen niet onder curatelen gesteld worden, die zijn trots. En nu is er dan voor de Spanjaarden een soort van speciale constructie bedacht, een soort van light version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 De Haagse politie heeft vanmorgen vroeg twee mensen van 18 aangehouden... voor betrokkenheid bij de rellen van deze week in het stadsdeel Laak. Ze gooiden dinsdagavond stenen en flessen naar de politie... toen die een verdachte wilde arresteren. We waren daar bezig om een vuurwapengevaarlijke verdachte aan te houden... door het arrestatieteam. Dat gaf heel veel oploop. En uh, ja, de kracht van de massa leidde uiteindelijk tot wat uh, wanordelijkheden. Uh, rellen wil ik niet noemen, want het, uh, het was echt uh, heel kort uh, klaar weer over...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 Van Halscheffer is directeur-eigenaar van het advocatenkantoor Scheffer in Den Haag. Volgens De Telegraaf heeft zij onder meer woningcorporaties opgelicht... door het vervalsen van uitspraken en brieven van de Raad van State. PVV'er Van Scheffer is zelf geen verdachte. Personeel van autofabrikant Netcar heeft vandaag opnieuw het werk neergelegd... vanwege het uitblijven van een sociaal plan. Vorige week legde het personeel het werk al voor twee uur neer. Vandaag duurt de werkonderbreking de rest van de dag.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 In Den Haag zijn twee mensen opgepakt voor oplichting. De man en de vrouw van 20 bestelden kleding via internet. Als bezorgadres gaven ze vervolgens valse adressen op, zegt de politie. Dat waren uh, adressen van leegstaande woningen. Dat wil zeggen dat de he, bezorgdienst kwam daar aan de deur met het pakketje. Het uh, trof niemand thuis aan en gaf het pakketje af bij de buren. Nou, daar haalden de verdachten dan de kleding weer op. En die verkochten ze vervolgens door uh, op internet. De rekeningen lieten ze naar willekeurige adressen sturen. Mensen in heel Nederland kregen acceptgiro's in de bus... voor kleding die ze nooit hadden besteld. Het weer nog vanmiddag stapelwolken en wat buien. Met mogelijk wat onweer. Kans op windstoten. Het wordt 18 graden in het noorden, 20 graden in het zuiden. Vanavond dan trekken de buien weg, klaart het op. Morgen opnieuw bewolkt en buig bij weer zo'n 18 graden. Aan WB Verkeersinformatie. Er staan files op de A1 Amsterdam richting Amersfoort bij Brugge 2 kilometer. A2 Eindhoven richting Maastricht tussen Meersa Maastricht 4. Op de A20 hoek van Holland richting Gouda voor het Knopenteelbrechtseplein 2 kilometer. En op de A28 Utrecht richting Amersfoort tussen de Uithof en Soesterberg 6 kilometer. Zometeen verder met Radio 1 Sportzomer.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 Dit is de Radio 1 Sportzomer. Welkom terug, dit is de Radio 1 Sportzomer. Uh, we zijn er uh, negen weken lang, zijn we danspartners, die joden? Ja, ja. Zie je het uh, wat? Ja, ik vind het wel een mooi vooruitzicht. <laughs> uh, steeds uh, meer Nederlandse supporters druppelen Garkov binnen. Uiteindelijk zullen zo'n 10.000 fans de wedstrijd van het Nederlands elftal daar uh, gaan meemaken. En ze reizen natuurlijk op allerlei manieren. Sommigen over land, anderen met het vliegtuig. En die reis op zich kan al een heel avontuur zijn. Dat hoorde onze verslaggever jo Jeroen de Jager van drie Oranje supporters. Dit is de Nederlanders champions. Woehoe! Laat leven we op het moment? Het is uh, tien over elf hè, plaatselijke tijd. Uh, tien over elf dan. plaatselijke tijd. En de eerste Nederlanders die uh, zwermen hier rond het metaliststadion... Uh, waar... Nederland morgen om 6 uur aftrapt tegen Denemarken. Wie zijn jullie? Ik ben Mark van het Wad. Ik ben Henk Aafjes. Peter de van den Velden. En hoe zijn jullie hier gekomen? Uh, gevlogen via München naar Kiev en vervolgens met de taxi vannacht uh, gearriveerd in Kharkov. En toen kwam je hier, je had gereserveerd, hotel en toen? Nou ja, we kwamen met de taxi, konden we eerst eigenlijk het adres al helemaal niet vinden. Dus we waren ongeveer al een uur aan het zoeken in Kharkov zelf om uh, te kijken van, uh, nou ja, waar is het? nog gebeld. Telefoon hebben bestond niet. En toen kwamen we wel tot de conclusie gekomen dat het hotel niet bestond. Het hele hotel bestond niet? Nee. Nee, niet kunnen vinden. In ieder geval uh, op het bestaande adres waar we uiteindelijk wel belandden, stond geen hotel. En uh, dus uiteindelijk de conclusie maar gedrokken dat het er niet, uh, niet bestond. Hebben jullie wel geslapen vannacht ergens? Ja, uiteindelijk zijn we via een hele vriendelijke taxichauffeur in een ander hotel beland. Uh, daar heeft uiteindelijk de receptionist nog geprobeerd ons te, uh, zeg maar te, te bemiddelen naar het hotel van, van herkomst. Maar uiteindelijk uh, mochten we daar, uh, was nog uh, de vijf nachten die we we hadden besproken, konden we daar boeken voor een heel redelijk tarief. Van? Hoeveel? We betalen 20 euro pp per nacht. Dus die verhalen van hele dure hotels? Ja, onzin. Het is niet heel veel luxe, maar het is prima te doen. We hebben nou een nacht geslapen en gaat heel goed voor 20 euro per nacht. En jullie zijn gereden dus van Kiev hier naartoe met de taxi? Ja. A... Uh, dat was 225 euro uh, voor de taxi. We hebben zes uur in de taxi gezeten. We hebben een wereldreis gemaakt. Dat is echt waanzinnig. We hebben van alles gezien. Maar uh, uh, heel veel dingen die je niet meemaakt in Nederland in ieder geval. Zoals? Nou uh, ja, midden in de nacht uh, in het donker. Uh, mensen die uh, aan de weg aan het werk zijn... Uh, en, uh, en uh, gewoon uh, met 120 km per uur wat de vouwen uit de broek gereden worden. En dat schijnt hier allemaal helemaal uh, te wezen. Dat is een ritje van uh, 470 km. En dat doe je dan? Hoe lang over? Wij hebben er uiteindelijk zes uur over gedaan. Uh, okay. en dat is, maar dat komt ook omdat op de meeste stukken kun je gewoon niet de als 80 km per uur. Want de wegen zijn echt uh, amobinabel slecht. Uh. Lachen of... Uh... Ja, het was waanzinnig, tuurlijk. Ja? Het was een hele lange trip, maar het was leuk. Ja. Het, was leuk. het uitzicht was wel monotoon. Ja. Hoezo monotoon? Het is heel vlak. Ja. En heel veel gras en wat bomen. Ik <laughs> zeg, en dan uh, hier nu wachten, want de Nederlandse elftal vliegt vandaag vanuit Polen. Ze moeten 24 uur voor de wedstrijd in de buurt van het stadion zijn. Uh, ze gaan hier logeren vannacht in het uh, Superior Hotel, ergens buiten Garkov. En waarschijnlijk hier nog even trainen. Ja, ik hoop als ik het tijdstip weet en uh, zorgen dat ik hier binnen om uh, te kijken of ik een glimp op kan vangen. Misschien uh, is het zelfs wel mogelijk om de training een stukje te volgen. Uh, in een ander geval, we zijn in ieder geval vandaag op pad uh, in Gareken voor een beetje de boel te verkennen. Ik wil ook een grote plein even nog zien te vinden en nog wat andere attracties uh, vandaag. Ja. Oké, okay, nou, veel plezier, mannen. Ja, ja, ja oké. Okay. Okay, okay, well. Ze zijn er de Oranje supporters in Garkov en ook verslaggever Jeroen de Jager dus. Het is de dag van de winnaar. En we hebben al uh, prachtige winnaars mogen ontvangen vanaf 10 uur vanochtend. Uh, hij uh, ging vier keer naar de Olympische Spelen kijken of u weet over wie het gaat. En nam drie van die Spelen een medaille naar huis. Eén keer goud in het jaar 2000 in Sydney. Het gaat over Mark Huizinga natuurlijk, Judoka. De eerste winnaar van dit uur. Welkom, Mark. Ja, goedemiddag. Ah, je kon helaas uh, niet bij ons hier in uh, Hilversum zijn. We hebben je aan de telefoon vanuit Dublin. Als ik zo vrij mag zijn, wat ben je daar aan het doen? Ik uh, ben hier uh, judo-trainingen aan het verzorgen... voor een uh, internationale judo trainingskamp. Ja, want dat is waar jij nog heel veel mee bezig bent, hè? Uh, ja. ja, judo, dat, uh, dat zit natuurlijk toch wel uh, helemaal in mijn hart en nieren. En uh, ik vind het leuk om uh, trainingen te geven, les te geven. Uh, dus dat doe ik uh, in Nederland en uh, in het buitenland waar ik gevraagd word. En laten we even gaan luisteren naar jouw grootste en mooiste winst. Huizinga die blijft zoeken naar judo en de oplossingen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 Afgelopen mei was dat. Ja, daar gaat hij niet voor in, man. Ja, ja, ja, ja, ja. Mark Huizinga pakt goud hier in Sydney. Schitterend. Schitterend tegen Honorato. Carlos Honorato zit erbij en kijkt ernaar. Het was de prachtige techniek weer van Mark Huizinga. Waarmee die Braziliaan volledig verrast werd. Mark Huizinga pakt hier goud in Sydney. Mooi, hè? Jij ja, krijgt zelf, moet ik eerlijk toegeven, een beetje kippenvel. Heb jij dat ook, Mark? Ja, ik moet zeggen, uh, ik kende dit stukje uh, wel. Uh, ik kende het stukje van De Overslaande Stem van Theo Plachard. Ja. Dat, uh, dat herkende ik wel. Uh, maar uh, eigenlijk heb ik het nog nooit zo lang gehoord. Dus ik vind het eigenlijk wel grappig om, uh, ja, om even die aanloop erbij te horen. Ja. ja, nou, iedereen om je heen was in alle staten. Maar hoe ging dat met jou? Had jij bijvoorbeeld uh, s ochtends al het gevoel dat het daarin zat? Uh, ja. Kijk. Ja, ik had, uh, ik had de hele dag uh, het gevoel, dit is mijn dag en vandaag gaat het gewoon gebeuren en ik ga, uh, ik ga ze stap voor stap wegwerken. Dat, uh, dat gevoel, dat, uh, dat begon eigenlijk al wel de, de avond ervoor, toen uh, uh, de vorige ge gewichtsklasse, want het is elke dag één gewichtsklasse, uh, toen die was afgerond, dacht ik van oké, okay, dat is nu klaar en nu begint de aanloop naar mijn dag en morgen gaat het gebeuren. Maar had gevoel nou, heb de hele dag vastgehouden eigenlijk. Maar is dat een gevoel dat... Nou, uh, uh, ja, daar werk je natuurlijk naartoe, dat snap ik. Maar uh, had je dat gevoel vaker? En mislukte het dan? Of had je uh, voor één keer dat gevoel en lukte het dus ook? Uh, ik heb het wel eens uh, vaker gehad. De keren dat ik het had, uh, lukte het eigenlijk ook altijd wel. Uh, maar het was er niet altijd op de, de, op de dagen dat het, uh, dat, het echt uh, dat het echt moest. Het was ook wel eens bij een World Cup of zo, dat was ook een mooi toernooi. Ja. Maar dat het gevoel dat het ook onoverwinnelijk was zo'n dag en dan, en dan lukte ook alles. Uh, en soms komt het ook gedurende een dag, uh, dat je merkt dat je zo lekker in het toernooi zit, dat je voelt en dat je groeit, uh, dat je denkt nou, niemand gaat nu nog van mij winnen. En meestal is dat dan ook zo. Uh, en dat had ik nu eigenlijk ook wel uh, uh, eigenlijk, uh, de hele dag. Ja, uh, uh, nu zijn ze heel veel bezig, de, sporters, de topsporters, met mental coaches. Was dat, was dat in jouw tijd ook? Was dat toen ook, twaalf jaar geleden? Um, nee, eigenlijk niet. Uh, maar daarbij moet ik ook wel zeggen... dat uh, mijn eigen trainer, Chris de Korte, ja. uh, eigenlijk misschien ook wel een beetje die rol uh, heeft gehad. Zonder dat het uh, nou uh, formeel gezien een appartemental coach was. Het was gewoon mijn judo trainer ja. uh, uh, Was hij op dat gebied toch ook wel sterk om mij precies net even op scherp te zetten. Maar dat is, het is eigenlijk uniek wat er gebeurt. Hè? Je, je voelt op die dag. Het gaat lukken. En dat is dan de dag van de Olympische Spelen. We krijgen er nog meer voorbeelden van. Dus het gebeurt vaker. Maar hoe, hoe is dat? Uh, ja, dat is, dat is lekker natuurlijk, helemaal achteraf. Maar uh, ook tijdens is dat, uh, is dat lekker. Dat is toch hetgeen waar je uiteindelijk naartoe wil werken. Uiteindelijk wil je natuurlijk wel uh, winnen. Uh, ja, uiteindelijk wil je met het eindresultaat uh, je wilt kampioen worden. Maar tijdens je carrière, tijdens al dat trainen... ben je ook aan het toewerken naar een, een topvorm... waarin je optimaal kunt presteren. Waarin je voelt dat je in je beste doen bent... Eigenlijk is dat nog mooier dan uh, het winnend afsluiten. Ja. Het is misschien een beetje overdreven gezegd... want je wil uiteindelijk echt wel winnen en als het moet... dan maar ook een beetje uh, op een manier dat je misschien nou, niet helemaal top voelt... maar uh, liever dan maar wel Olympisch kampioen worden. Maar het gevoel gedurende zo'n dag, dat, dat, dat onoverwinnelijke gevoel... en uh, het gevoel dat je het onder controle hebt... en dat je uh, sterker bent dan ooit en sneller bent dan ooit... Uh, dat is eigenlijk de grote beloning van al het harde trainen... wat je in de jaren ervoor hebt gedaan. Ja, Dan moeten we het ook even over verlies hebben... want dat gebeurt natuurlijk ook. Ja. Uh, laatste wedstrijd op de Spelen in 2008. Hè? Uh, ja. uh, jij noemt dat zelf ja, je grootste verlies. Waar zit hem dat in? Uh, nou, de Olympische Spelen zijn natuurlijk de, de, grootste, uh, de grootste kampioenschappen... Voor, voor, voor, voor mij als een judoka en voor heel veel sporters geldt... dat, dat de Spelen de mooiste kampioenschappen zijn. Dus daar is het gro de grootste winst te behalen en ook het grootste verlies. En de laatste keer in 2008, uh, op die dag zelf... Um, had ik echt het gevoel dat ik uh, weer kampioen kon worden. Eigenlijk dat gevoel, dat, dat, uh, datzelfde gevoel wat ik weer kreeg van... het gaat gewoon gebeuren, ik ben zo goed vandaag... Uh, niemand gaat mij meer uh, van de winst afhouden. Dat gevoel had ik die dag eigenlijk ook. Dat ontstond in die, uh, uh, al in de, in, in de dagen ervoor. Op de dag zelf, de eerste wedstrijd die ik won van uh, de grootste favoriet. En dat ging zo goed, dat ik me zo sterk voelde. En ik wist dat alle tegenstanders die ik erna zou krijgen... alleen maar mensen waren die, waarvan ik nog nooit had verloren. En die ik allemaal al een keer, uh, meerdere keren had verslagen. Dus het zag er allemaal heel goed uit... Maar ja, Toch ging ik onderuit. Toch maakte ik zelf een fout en ging daardoor onderuit. Ja. En uh, ja, dat was wel de grootste deceptie uit mijn carrière. Omdat ik wist dat ik voor de tweede keer kampioen had kunnen worden. Maar ja, had kunnen worden heb je niks aan. Want ik ging gewoon onderuit in de tweede ronde en dan sta ik met lege handen. Ja, je zegt nu ja een fout. Uh, dat klinkt dan heel makkelijk. Maar kun jij, kun jij precies aangeven aangeven uh, waar het dan in 2008 zo anders ging dan in 2000? Terwijl het gevoel hetzelfde was. Uh, ja, ik had, um, uh, ik had in, mijn, in mijn eerste ronde won ik van uh, Iliadis, een, een Griek die uh, eigenlijk wel de favoriet was voor dat toernooi. Uh, nog steeds, die is straks ook de favoriet in Londen. Um, en dat ging eigenlijk zo goed dat ik me eigenlijk mezelf ook een beetje verbaasde over uh, hoe goed ik die partij won. Uh, dus ik voelde me al sterk. Uh, alles verliep eigenlijk helemaal volgens plan. En toen ging, uh, had ik ook nog eens een uh, enorm goede start. Dat ik, dat ik de tweede ronde inging tegen een jongen waar ik nog nooit van had verloren. Uh, uh, uh, misschien wel iets te overmoedig, iets te overtuigd van mijn eigen kracht. Want ik had hem vast en ik was met hem bezig. En eigenlijk ging ik, mijn, uh, ging ik er iets te, uh, niet voorzichtig genoeg in. Want ik, ik had hem vast en ik dacht van, nou, ik ben zo sterk vandaag. Ik trek hem overal dwars overheen. Maakt niet uit. Uh, ik kan erin stappen en dan gaat hij door de lucht. En ik deed dat en ik onderschatte dan tot net even uh, de balans die hij had. En uh, dat zijn in het judo hele korte momentjes natuurlijk. Ja. Uh, uh, net op het moment dat ik hem er overheen wilde trekken... kon hij net nog een beetje met zijn heupen kantelen. En uh, viel ik zelf op mijn rug. Dus ik maakte een inschattingsfout een beetje misschien door... Uh, overschatting. Ik dacht, uh, ik was, uh, het ging eigenlijk te goed die dag. En uh, daar moet je ook mee om kunnen gaan. Als dingen beter gaan dan dat je van tevoren uh, verwacht... moet je ook daarin kunnen schakelen en jezelf uh, ook niet verliezen. Het ging te goed die dag. Ja, dat hoort ook bij de sport. Ja. Uh, wij uh, denken nog met heel veel plezier terug hoor, aan uh, 2000. Laten we daarmee afsluiten toen jij Olympisch kampioen werd. Ik neem aan dat je dat zelf ook nog heel prettige gedachten vindt. Oh, ja, zeker. <laughs> Dankjewel, Mark Huisinga. Oké, okay, bedankt. Dit is de Radio 1 Sportzomer De nieuws- en sportquiz. Ja, ja, want dat uh, blijven we gewoon doen, ook de komende negen weken. Sterker nog, we zijn er deze week al uh, een beetje mee begonnen met de quiz. Uh, maar nu dan echt in de contouren van de Radio 1 Sportzomer. En de kandidaat van vandaag heet Jurjaan Monberg. Hij is 39 jaar en komt uit Amsterdam. Hartelijk welkom. Goeiedag. Je mag iets dichter bij de microfoon ja. komen, dan kunnen we je echt goed verstaan. Je verzocht de horeca in het Tropenmuseum. Ik had daar allerlei bizarre <laughs> ideeën bij, van spinnen en dat soort dingen. Die... Nee, uh, de, uh, de normale die. Het drinkt een kopje koffie en dan eet een bakje, oh, dus ja, spinnen, er wordt, er wordt niks. Nee? Ja. Uh, we kijken of je het nieuws een beetje gevolgd hebben. Laten ja. we dat uh, gaan controleren. Je moet in ieder geval over de 90 punten heen, hè, want dat is de hoogste score tot nu toe. Uh, de week is ook iets langer, de prijzen zijn ook nog mooier. Fantastisch. Uh, dus uh, alles de moeite waard om, uh, om gewoon je best te doen. Ja. Um, laten we beginnen met het bepalen van de nieuwsfactor. Oranje speelt zaterdag zijn eerste wedstrijd in Oekraïne. Ik vond het niet gepast om een uitnodiging aan te nemen. Dat land behandelt oppositieleidster Julia Timoshenko zo slecht dat veel landen nu oproepen tot een politieke boycott. Frankrijk ging al niet. En ook Duitsland neigt naar een boycott. Dan gaan we beginnen met vraag 1. Premier Mark Rutte en prins Willem-Alexander... gaan definitief niet naar de wedstrijden van het Nederlands Elftal in Oekraïne. En vraag 1 is dan... of een minister uit ons kabinet wel gaat... wordt vandaag in de ministerraad besloten. Om welke minister gaat het? Schippers. Dat is goed. Premier en uh, Willem-Alexander boycotten het Europese kampioenschap hè, vanwege de slechte behandeling van uh, oppositieleider Julia Timoshenko. Ze zit een uh, gevangenisstraf van zeven jaar uit voor machtsmisbruik tijdens haar premierschap een aantal jaar geleden. Vraag 2. Mocht Schippers gaan, dan gaat het in tegen de afspraken die een paar weken geleden nog zijn gemaakt. Toen werd besloten dat in verband met de mensenrechten situatie geen bewindspersoon op de tribune zou plaatsnemen. Er zou alleen een nieuwe afweging worden gemaakt als wat zou gebeuren. Als. Nee, niks gokken ook. Ja, nee, ze, ze zou een... Uh toespak houden? Of ja. zouden ingingen op, gaan op de mensenrechten? Ja, leuk geprobeerd. Oké. Okay. <laughs> ja, nee, eigenlijk wel Streng. een beetje principeloos, Want uh, als Nederland de finale zou halen... dan zou de situatie veranderen en dan zou er misschien wel iemand gaan. Laten we naar vraag drie gaan. We gaan, uh, komen nu aan bij de sportvragen. Uh, ondertussen wordt er in uh, Parijs volop uh, gestreden... op het gravel van Roland Garros. Morgen spelen de vrouwen daar de finale uh, van de Grand Slam. Maria Sharapova... Speelt tegen een wel heel verrassende andere finaliste uit Italië. Wat is haar naam? Erani. Dat lijkt mij prima. Want Sarah Irani versloeg in de halve finales de grote favoriete Australische Samantha Stozer in drie sets. Erani, inderdaad. Vraag 4. De strijd om een turnplek bij de Olympische Spelen lijkt gestreden. Hoe heet de Nederlandse Turner die de strijd om een ticket voor die Spelen naar Londen heeft gestaakt? Jeffrey Wammes. En dat is goed. Hij heeft zich vanwege een knieblessure teruggetrokken. We gaan naar vraag 5. Laat u een fragment horen. Wie is hier aan het woord? Er ligt nu een fantastisch verkiezingsprogramma. Vol met visies, met plannen, met ideeën. Die eigenlijk samen te vatten zijn met twee woorden: groei en banen. Wie was dit? Dirk Samson. Nou, dat heeft u heel goed gedacht. Diederik Samson, het goede antwoord. Hij presenteerde gisteren het Partij van de Arbeid verkiezingsprogramma. Vraag 6. De PvdA wil een nieuwe belastingsschijf voor inkomens boven de 150.000 euro. Hoeveel procent zou die belastingsschijf moeten worden? 75. 75. Toen maar. Uh, nee, dat is niet goed. <laughs> 60 procent is het. Dat scheelt weinig. <laughs> nou ja, die 15 procent, dat kan nou ja, toch wel ook toch? Uh, ook wil de partij de hypotheekrente inperken en het ontslagrecht versoepelen. Dan gaan we naar uh, vraag 7, de laatste vraag. Uh, u krijgt de kans om die uh, score even flink op te vijzelen. Er zijn mm. maximaal vier punten te verdienen. U krijgt uh, aanwijzingen over een uh, onderwerp uit het nieuws... De vraag daarbij is wat bedoelen wij? Als, het, uh, als u het antwoord denkt te weten op u stop, hè? nou u kent waarschijnlijk het principe, maar ik vind het zo leuk om dat voor het eerst ook een keer op zender te mogen zeggen. Uh, u moet wel even goed nadenken voordat u stop roept. U krijgt uh, geen herkansing. De regels zijn meedogenloos. Um, hoe meer aanwijzing u nodig heeft om het antwoord te raden, des te minder punten verdient u. We zoeken dus een onderwerp. Vier. Ondanks mijn naam gaan sommigen maar één keer. Drie. Ik vind plaats op een traditioneel oranje plek. Twee. Mijn eerste keer was op de zesde van de zesde maand in 2006. Eén. Ik haalde gisteren een recordbedrag van 28,5 miljoen euro op. Top. AlphaDoS. <laughs> Ja, dat is het goede antwoord. Ja. Ik zat zo te hopen dat het eerder zou komen, want dit betekent één punt. Ja. Dat had meer kunnen zijn, hè? Wow, wow, wow. Ja, u wees al zo naar uw hoofd van oh, dat had ik eerder moeten zeggen. Ja. Klopt. Maar uh, dat is niet gebeurd, Jurgen. <laughs> Je moet even de, de, het eerste gedeelte afronden. Ja, Dat vind hebben, ik prettig. Ja, we hebben een factor van uh, 5 nu, dus daarmee vermenigvuldigen we zo. Om bij die 90 te komen moet je in ieder geval 18 uh, vragen goed hebben zometeen. Ik ga hem best wel. Maar doen. ik zou willen zeggen, uh, als een echte quizmaster: sit back, relax. <lacht> neem nog een slokje water. <lacht> en dan het uh, komt goed. gaan we zometeen deel 2 uh, spelen. We moeten die 90 punten zien te komen. Maar eerst maar eens wat muziek. Hier is Sister Sledge. We are family. just become Met met de stofjassen komen kijken, dan is het echt ja. uh, is hier. Dat is echt Alles staat hier op tilt. Maar het is natuurlijk ook de Radio 1 ja. Sportzomer. En uh, we zijn straks één groot oranje aan je familie. Hopen we ja. dan maar naar morgen. Dat is het goed. gaat met de jonge Sister Sledge uh, was dat. We gaan uh, verder met de sport- en nieuwsquiz. Juria Monberg... Uh. We zitten hier om de tweede ronde te spelen van die quiz. Ik zei net uh, tegen Jurriaan... ik ben volgens mij nog zenuwachtiger voor die quiz <lacht> dan nu. Ik, ik... ik sleep jullie er samen door. Och, okay. ja, en ik moet het allemaal goed. En het, het moet snel dat u het ook nog begrijpt. Uh, Jurgen, ik had wel heel veel respect voor je, maar het ja. gaat maar Ach, door. Ja, ja. Goed, we hebben de nieuwsfactor vastgesteld op... Dan uh, gaan we zo meteen vermenigvuldigd met het aantal vragen... dat u uh, in de volgende ronde goed weet te beantwoorden. En daar heeft u dan precies 90 seconden de tijd voor. Als u het antwoord uh, niet weet, dan roept u zo snel mogelijk pas. Dan gaan wij ook gewoon heel snel door. Bent u er klaar voor? Een belangrijke Helemaal. regel, de vraag oh, ja. uit laten stellen. Ja, ja. oké. Okay. Oh, ja. okay. Zullen we beginnen? Ja, beginnen. De Nieuws en Sportquiz. Hoe heet de oranjeverdediger die ondanks zijn blessure... wel in het vliegtuig is gestapt naar Garkov? Matthijssen, Dat is goed. Welke taal verdwijnt in Nederland als zelfstandige studie? Vries. Dat is goed. Hoe heet de minister die de ontslagprocedure wil versimpelen? Pas. Dat is Heen Kamp. Welk tieneridool presenteert volgende week zijn nieuwste album Believe? Bieber. Dat is goed. Het landelijk nummer van welke dienst was gisteren niet of slecht bereikbaar? 09, 08 08. Dat is niet goed. Welke raad heeft geadviseerd dat ouderen voor hun eigen zorg moeten gaan betalen? Raad van uh, Volksgezondheid. Dat is goed. Hoe heet de plaats in Midden-Limburg die is getroffen door een windhoos? Montfort. Dat, dat is goed. De bedenker van welke beroemde centraal beheersslogan is overleden? Uh, even Apeldoorn bellen. Dat is goed. Hoe heet de brancheorganisatie die vindt dat het rijexamen op meer plekken in Nederland moet worden gehouden? CBR. BOVAG. De bassist van welke beroemde band is jarenlang bestolen door zijn assistent? Dit doet Mac. Het COC verwijt welke minister vertragingstactieken te hanteren als het gaat om weigerambtenaren. om dat is goed. Hoe heet de advocaat die aangifte heeft gedaan in verband met het lekken van de vrijlating van Peter Leijs? Was. Richard Corver. De politie in de Amerikaanse stad Miami waarschuwt voor een druk die zou aanzetten tot wat? Cannibalisme. Ja, dat is goed. Die zit nog in de knal. Even over, even over dat nummer. Ja. Je zei 8008 volgens mij. Dat is het nummer om uh, telefoonnummers op te vragen. Het is 8844, dacht ik. Uit mijn hoofd. En het is in ieder geval van de politie. Dus, okay. dus die is fout geregeld. Ik ga hem gelijk opslaan in de telefoon. Um, jury, mag ik nog even horen? 8. 8 begrijp ik. 8 x 5 is 40 komen we op. Dus in ieder geval niet genoeg voor uh, een plaats in de top 3 deze week en ook niet voor de, voor de eerste plaats, maar wel een mooi prijzenpakket dat meegaat uh, terug naar Amsterdam. En Dionne, jij weet wat daarin zit? <laughs> ja, nou in ieder geval uh, een, uh, ja, dat is erg. Het is een prachtig prijzenpakket. Ik ben zelf nog heel erg benieuwd hoe het eruit ziet. Het is een speciale, uh, het zijn speciale sportzomer gadgets: bidons, koptelefoons, frisbees. En de, uh, en de mok? Okay. Natuurlijk. Ja, en natuurlijk. En, en de nee. twee toegangskaarten voor de beeld- en geluid-experience. We noemen dat ook wel Radio 1-rotzooi. <laughs> <laughs> en u krijgt ook, en dat is zeker geen rotzooi... het uh, boek Andere Tijden Sport van uh, Jurgen Leurdijk en Dirk-Jan Roeleven. Wel, Zo was het. Dank je wel. Oh, fijn. <laughs> Goeie reis terug naar Amsterdam. Dank je wel. Hier is Dorold Meijer. Dit is Radio 1.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 Bij een bomaanslag op een bus zijn in Pakistan zeker 19 mensen omgekomen. De bus werd opgeblazen in een buitenwijk van Peshawar, niet ver van de grens met Afghanistan. Meer dan 30 mensen raakten bij de aanslag gewond. En het aantal aanmeldingen voor de opleiding journalistiek aan de hogeschool Windesheim in Zwolle... is fors minder dan vorig jaar rond deze tijd. Het waren er waren een jaar geleden 372 aanmeldingen, nu zijn dat er nog geen 200. De opleiding journalistiek in Zwolle kwam eind vorig jaar in opspraak. Toen bleek dat de hogeschool ten onrechte diploma's had afgegeven. Het zijn de hoofdpunten uit het nieuws. ANWB Verkeersinformatie. Er staat file op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Tussen Barneveld en Amersfoort Noord 3 kilometer. Dat was een aanrijding. Alle rijstroken zijn weer vrij. Geeft ook vertraging de andere kant op. Daar staat tussen knopend Eemnes en Eembrugge 3 kilometer. Op de A2 van Eindhoven naar Maastricht voor Maastricht 4. En op de A28 Utrecht Amersfoort. Bij de Dolder 2 kilometer. Dit is de Radio 1 Sportzomer. Ja, gezellig al die oranje gekleurde woningen en straten... in verband met het Europese kampioenschap. Maar hoe staat het met de brandveiligheid bij mensen thuis en in cafés? Joris van der Kerkhoff is in Amersfoort... waar de brandweer momenteel langs cafés gaat... om te kijken of de feestversiering wel in orde is. Joris, hoe gaat het met de controle? Die controle daar zijn ze al een paar dagen mee bezig. Uh, hier in de regio uh, doen ze dat uh, met, met de, de brandweer. Maar dat gebeurt natuurlijk in het hele land ook. Maar het mooie is hier nu wel op het zou uh, je ja, wel, het centrale plein van Amersfoort. De Hof van Amersvoort. U bent van Amersfoort, u bent ook van de brandweer van Amersfoort. Ja. En u hebt een aansteker bij u en steekt wel alles in de fik en kijkt of dat allemaal klopt. Ja, ja, ja als, u, als u het zo zegt wel. ja. Nee, net dat net klopt. Nee, we zijn in Amersfoort zijn we een campagne begonnen. Nou, Sterker nog, we zijn in de hele provincie Utrecht zijn we een campagne begonnen... met dat we dit EK helemaal brandveilig willen maken. Dat gaan we tenminste althans proberen. Ja. Nou, is het voordeel, uh, u vertelde dat twee jaar geleden... hier uh, het plein, dat die vlaggetjes een week voordat de kampioenschappen begonnen... echt overal hingen. Nu, nou ja, de helft van het plein. Dus er is gewoon veel minder te controleren. Ja, ja nou ja, het is, het is wat minder spectaculair dit, dit jaar als dat uh, andere jaren was. Het komt ook omdat Amersfoort in de pool des dood zitten, zeggen ze. Nou, Nederland. Uh, ja, nou ja, goed... Dat maakt allemaal niet uit natuurlijk. Maar uh, ja, er zijn genoeg gelegenheden die wel allemaal versieringen hebben hangen. Nou, en daar gaan we, uh, deze week zijn we al hartstikke druk geweest in Amersfoort om al die versieringen uh, te testen of dat ze inderdaad brandveilig zijn. Doet u het ook bij mensen thuis? Nee, helaas doen we dat niet bij de mensen thuis. Uh, dat is de verantwoordelijkheid van de mensen zelf. Uh, we hebben wel een website uh, van de veiligheidsregio Utrecht waar je allerlei tips kan vinden... Uh, hoe je je huis, met name met het EK, helemaal brandveilig kan maken. Dus wat dat betreft doen we er alles aan om het, uh, zo, het EK zo brandveilig mogelijk te maken. En mensen kunnen dan ook proberen om hun vlaggetjes thuis in de fik te steken... en dan kunnen ze op internet zien uh, of die vlaggetjes brandveilig zijn of niet. Maar met één vlaggetje proberen, denk ik. Uh, Want anders uh, is de brand er al uh, zonder dat ze het willen. Uh, precies. Uh, als Joris, ben je daar? Nee, hè? Joris is uh, volledig weggevallen. Nog één keer maar proberen. Maar doe het eventjes buiten. Ja. Zet er een asbakje onder. En uh, steek het vlaggetje, hou dat met een tangetje vast. Ja. Steek het in de brand. Gaat het druppelen en het blijft branden. Ja, dan is brandgevaarlijk. Is het belangrijkste nu wel verteld, uh, uh, uh, denk ik. Er was een deel even weggevallen, maar uh, de uitleg was in ieder geval zo. <laughs> en als je, het, als je het niet goed gehoord hebt, kun je het in ieder geval op internet <laughs> nog een keer uh, uh, terugzoeken. Welke site is dat dan? Uh, ja oh brand oh ja brand www Brandveiligek.nl. Brandveiligek.nl. wat wel grappig is om te zien, u doet het niet, maar uw collega's uh, die uh, hebben ook een aansteker bij zich Ja, ja nee, die roken ja, dat is een slechte eigenschap van een brandweerman dat is, dat is altijd al zo geweest het valt me mee, want de meeste brandweermannen die hebben ook snorren dus uh, nou, dat valt ook tegen hè, want we gaan ook met de tijd mee, want zo moet je het ook zien <laughs> ja, ja, die snor die kan ook allemaal maar in de ja. fik gaan we gaan zo het café uh, hierin dan gaan we controleren of dat het hier in ieder geval goed is kunt u uw verhaal vertellen over hoe het er afgelopen uh, dagen uh, is gegaan. Um, en uh, nou ja, ik vind het ook wel leuk. Misschien kan ik het wel doen met die aansteken... Hoe dat dan uh, werkt uh, in dit café. Wij houden van oranje staat, staat op het café. Hier staan in ieder geval wat, uh, wat oranje slingers. Die uit het spandoek. Wij houden van oranje naar beneden komen. En uh, over een, uh, een uurtje of zo uh, hoor je dan. Uh, of, uh, of dat hier in ieder geval in Amersfoort brandveilig is. Dankjewel, Joris. Dat is inderdaad, of... brandweermannen hebben altijd een snor. Ja, ik zit ineens te bedenken, dat is zo. Ja. Hoe kan dat? Uh, we hebben nog een winnaar bij ons. En we zijn blij dat hij er is. Rens Blom, hartelijk welkom. Wereldkampioen, polstok hoogspringen. Dat kan niet iedereen zeggen. Nee, dat klopt. <laughs> uh, jij wel. Uh, laten we even luisteren naar jouw uh, gouden moment. Dat betekent dat we op dit moment Walker op één hebben. Gerasimov op twee. Blom op drie. Eén beurt heeft Blom gehad. Gerasimov heeft er twee gehad. Rens Blom staat klaar voor zijn tweede poging. Op 5,75 meter. De 5,75 die al gehaald is door Brad Walker. De kleine grote man uit Sittard. De aanloop van Blom. Gaat omhoog. Stok insteken omhoog. En eroverheen. Hij gaat eroverheen. Hij gaat over 5,75. En. Ik eet mijn pet weer op, net als met Rutgersmit. Als Blom hier geen medaille haalt, dan ga ik een pet hier kopen in Helsinki. En met dat weer kan dat heel goed gebeuren. En dan eet ik hem persoonlijk op. Blom gaat over 5'75 en gaat gewoon... De tweede medaille voor Nederland halen. We kennen, en die Andy Houtkamp wel van de grote verhalen. Maar heeft hij dit nou ook werkelijk gedaan? Ik geloof er niks van. Ik heb gezien. het niet gezien. Ja, ik zou het ook niet weten. Nee. Nee. Uh, maar het nee. verhaal ging nog verder. hè? Ja, ik, ik hoop het. Het <laughs> verhaal ging nog verder. Hoe, hoe is dat met jou als je dit terug hoort? De kleine grote man uit Zittar die deze wereldprestatie levert. Ja, het is heel erg, maar ik heb Andy dit nog nooit... Uh, ik heb dit fragment nog nooit gehoord. Alleen uh, alle tv-fragmenten. Maar ja, het is wel heel leuk. Ik ben eigenlijk benieuwd naar de rest. Ja, nou ja, dat is vast wel op te vragen. Ja. Um, maar maar, maar ga nog eens, als je dit dan hoort, ben je dan ook weer onmiddellijk daar in Helsinki? Ja, absoluut. Ja, iedere keer weer. Ja. We hadden het net uh, met Mark Huizinga over... Die, die ging op de dag dat hij Olympisch kampioen werd... wist hij eigenlijk al dat het ging gebeuren. Hoe was dat voor jou? Ja, bij ons was het een hele bizarre dag. Wij wisten eigenlijk die dag niet of we überhaupt een wedstrijd zouden hebben. Het weer was zo ontzettend slecht. Het was echt heel hard aan het regen. het was koud. En uh, ja, vanmorgen zag het er nou uit dat, uh, dat de hele dag eigenlijk geen wedstrijden zouden plaatsvinden. Maar uiteindelijk uh, dus toch. Ja. Dus ja, dat was een hele vreemde dag. Was dat. Maar heb jij daar naartoe gewerkt in je hoofd met het idee... ik zou wel eens wereldkampioen uh, kunnen worden? Want ik weet nog heel goed, voor ons was het een totale verrassing. Hoe was dat voor jou? Voor mij... Ja. Ja, nogmaals, een hele vreemde dag. Het enige wat ik de hele tijd dacht is van... Uh, ik ga er gewoon vanuit dat we, dat we als toch, uh, toch nog gaan uh, springen. En dan zorg ik, ik in ieder geval dat ik het beste voorbereid ben. En dan, uh, dan maak ik goede kansen. En natuurlijk uh, je hoopt altijd en je bent altijd bezig met, uh, met te winnen. Dat is bij iedere wedstrijd zo. Mm -hmm. En ik zag nu alleen mijn kans omdat ik heel veel concurrenten uh, al in de in, in, in eetzaal en overal over de campus heen bezig had van ja dat gaat toch niet en de vrouwenwedstrijd is al voor plaats en wij gaan echt niet springen met deze omstandigheden. En ik had zoiets van ja prima ik wel. Ik ben er wel, ik ben er wel klaar voor. Ja, je was daar uh, uh, heel erg mee bezig. Je werkt daar naartoe, naar, naar die ene dag. Hè. Kun je beschrijven hoe dat dan ging? Dat je door die omstandigheden ook uh, veel sprongen zag mislukken van concurrenten. Je begon overigens ook nog... Nou, ja, het was heel spannend, <laughs> hè, want het moest ja. die, de derde poging pas. Ja. Uh, hoe dat uh, dan in je hoofd gaat, dat je steeds dichter bij die titel komt... Ja, het, is, uh, het was hard werken. Normaal heb je bij het polshoog springen veel tijd tussendoor. Het is een vrij langdurend nummer. Maar ik was eigenlijk de hele tijd bezig met uh, droge kleren aantrekken. Alles droog maken, warm, uh, warm aandoen. Uh, stokken droog houden, heel, heel belangrijk. Anders wordt het gevaarlijk. En uh, ik zag zo een, uh, de een voor een afval. En ik denk: van ja, prima, gaat goed zo. En ik, ik blijf gewoon doorwerken totdat, uh, totdat, het, uh, totdat het voorbij is. Mm -hmm. En uh, ja, het ging, voor mijn gevoel ging het ontzettend snel. Volgens mij heeft het drie uur geduurd of zo, maar volgens mij was het zo voorbij. <laughs> ja, met, met, met een fantastisch resultaat. Ik kan me ook voorstellen dat je dan in een enorme chaos terechtkomt. Sowieso zelf in je arm moet knijpen misschien. van dit heb ik toch maar even gedaan. We hadden het net even over teruggaan naar dat moment. Zou je het nog wel eens opnieuw willen beleven misschien? Ja, eigenlijk wel. Het um, hele vreemde is, uh, ja, wat je zegt, denken heel veel mensen. Uh, het, zat, was, het was een heel groot stadion. Het, was, het, was heel veel, het, zat, het zat helemaal vol, ondanks, uh, ondanks het vreselijke weer. En er is altijd heel veel gaande en heel veel lawaai en heel veel te doen. En op het moment dat ik won, was het helemaal stil. Voor mij. En ik kan me eigenlijk... Van het moment kan ik alleen maar een enorme rust herinneren. Dus van, hé, ik heb het gehaald. Ik ben er. Ik, ik heb... Ja, is, uh, dat moment was bijna bekend eigenlijk. En, en het, voor mij was, leek dat wel vijf minuten. Als ik voor me rond, om me heen keek als een film. En je zag eigenlijk... Uh, je zag alles, maar je nam niks meer in je op. Het was helemaal stil. Hmm. Ja. En, en, en, en dan na dat moment, want dan komt iedereen naar je toe en uh, ja, dan, dan is het zover. Ja, daarom zou ik het nog maar een keer willen doen. Dan kan ik dat nog eens een keer <lacht> goed in me opnemen. Want het is ook allemaal, ja, zijn veel dingen die je dan mist. Ik, ik kwam, vorige week kwam nog een, een, een, een vrouw naar me toe en zegt: uh, mag ik je iets vragen? Ik zei ja, tuurlijk. <lacht> ja, toen jij gehuldigd werd, toen, uh, toen heeft mijn uh, reeds overleden, overleden dochter jou uh, kleingeld gegeven, oh. weet je dat nog? Die, die vraag die, die, die draak ik altijd al bij me. Ik zo. Het spijt me verschrikkelijk, maar dat kan ik me echt niet herinneren. Moest je, dat... moest je betalen dan om over die stok? Heetige? Nee, nee zij, haar dochter, haar dochter, zo vertelde zij het, haar dochter vond dat ik dat verdiend had omdat ik wereldkampioen geworden ben. En ja, dat soort momenten, die zou ik juist nu ja. willen koesteren. Ja. Maar door die chaos heb je dat gewoon helemaal niet meegekregen. En dat is dan, uh, ja, dat, ja, dat vind ik dan op dat moment iets zuur en denk van, ah, zou ik het nog een keer mogen doen. Ja. Maar waar ligt die gouden medaille eigenlijk? Hij, uh, hij hangt in de huiskamer. Ah, kijk, ja. dus je kan daar elke dag naar kijken. Achterslot en grendel. We praten zo meteen <laughs> door met Rens Blom. Ja. Dit is de Radio 1 Sport Met Diora de Graaf en Jurgen van den Berg. So you say everything's gonna be alright now. But how do you really know? Left. Got Gotta handle the finesse and no stress would be best. Unless just for the best, in which case I'll replace baby girl with the next child. I never gave up on you, you never gave up on me. But time turned tricks and did no favors to win. But the time we tied, tried to blind our eyes, but we'll never catch us 'cause we are traumatized. No, our demise is not finalized. If the sign is not, feel that time is right. So you say? Yeah.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 Everything's gonna be alright. Babysitters Circus. We praten met uh, winnaar Rens Blom in dit uur. Hij uh, werd uh, wereldkampioen Polstok Hoogspringen. Daar hadden we het net nog even over. Dat fragment wat we net hoorden, dat was nog niet eens het eind. Hè? We, we gaan inderdaad met Polstok hoogsprongen door jouw uh, avontuur heen. <laughs> ja. Maar we moeten misschien wel even inderdaad uh, chronologisch afwerken. Want daarna kwam nog uh, een, met die lat nog iets hoger gelegd. Ja, de, daarna ging de lat nog naar 580 en vervolgens nog naar 585. Maar ja, zoals het vaak gaat met springen, wordt er gepokerd. En mijn tegenstander die, die uh, hield twee pogingen over voor de laatste hoogte. En op het moment dat hij afsprong, had ik gewonnen. Dus toen ben ik ook meteen gestopt. Ja. Ja. Ja. Het was een, uh, een unieke prestatie. En nog nooit heeft Nederland een wereldkampioen Polstok Hoogspringen gehad, maar volgens mij ook nog nooit een gouden medaille op, op het WK-atletiek. Nee, nee. Dus het, het was unieker dan uniek. Uh, op welke manier heb jij daar? Uh, vanaf het moment dat je uh, die medaille won, mee te maken gehad? Tja, dat was een, uh, een behoorlijke stroom aan, aan aandacht... en, en uh, focus op, op mij als persoon en natuurlijk op de atletiek. Dus dat was, ja, dat was fantastisch. Ja. Dat was ongekend. En tot op de dag van vandaag spreken mensen je er dus ook nog op aan. Dus zo ja, groot ja. is ja. het geweest. Ja, natuurlijk vele malen minder. Ik ben al vier jaar gestopt bijna... En, uh, ja. Ja, goed, het is, het is natuurlijk niet een sport die je uh, iedere dag op TV ziet. Dus het, het, het verdwijnt wel een stuk, maar nog altijd. Ja. Hoe vaak word je er nog op aangesproken dan? In een week bijvoorbeeld? In een week? Eén, <lacht> um, twee keer misschien? Toch wel? Gemiddeld, ja. ja. Maar ja, goed, als je met zo'n grote stok door uh, zit hard loopt, dan. Uh... Valt niet, wel niet meer. <laughs> nee. Het valt wel altijd op als je inderdaad aankomt op het veld. Dat uh, kun je niet missen, dus springen als mij. Maar goed, dus, dus mensen zijn je niet vergeten? Nee, absoluut niet. Nee. Nee. Nee, terwijl jij uh, eigenlijk daarna een ontzettende rottijd hebt gehad. Hè? Omdat ja. je uh, dan misschien als een soort held uh, langs alle toernooien kan gaan. En dat lukte niet vanwege blessures. Hoe, hoe ja. erg was dat voor je? Ja, dat, dat is heel vervelend. Um, dat was voor, voor, voor mij was het natuurlijk uh, iets wat ik al, al, al lange problemen mee had met Archile ja. ik, ik heb dat 15 jaar professioneel gedaan en ik heb daar jaren last van gehad. En ja, op het moment daarna werd het uh, ja, vooral in trainingsmoment trainingsmomenten na het WK werd het steeds erger. En maar volgens mij heb ik het jaar daarop volgend eigenlijk bijna geen inwedstrijd wedstrijd kunnen doen. Door alle problemen ben ik ook geopereerd twee keer zelfs. En uh, ja, dat, uh, dat neemt eigenlijk een stukje van het, van het genot van zijn wereldtitel ja, weg. Of ja, ja, eigenlijk wel veel. En dan ook niet de Olympische Spelen, want dat had je nee. natuurlijk ook graag gewild. Nee, nee, nee, nee. dat was. Uh, ja, goed, achteraf ben je altijd slimmer, hè? Maar dat was ja. inderdaad onbegonnen, onbegonnen werk. Ja. Ik ben toen pas in april 2008 weer met techniektraining begonnen ze echt beginnen te springen weer. En dan verwachten dat je ongeveer anderhalve maand erop uh, met toch wel nog altijd veel pijn en veel problematiek toch weer uh, die prestaties kunt leveren. Je moet je voorstellen alsof iemand uh, als ik als ik begon te sprinten en ik moest gaan afzetten, dan was het alsof iemand je dwong een hand op een, op een hete plaat... of een hete fornuis te leggen. Je lichaam wil altijd terugtrekken. Terwijl jij kunt heel stoer doen van die hou erop. Maar dat is een beetje het gevoel wat je hebt op ja. het moment dat je moet afzetten. En dan zei de lichaam van nou, dat gaat pijn doen. En je hield altijd in. Dus je was altijd wat met 80% bezig. en dat is niks voor topsport. je begeleidt nu zelf pupillen. Hè? Ja. Dus die probeer je enthousiast te maken ook voor dat pols ook hoog. Zijn daar inderdaad mensen, jongens, meisjes bij, die, die jou ooit gezien hebben en gezegd hebben van ik wil dat ook gaan doen? Ja. ja nou, dat is wel ja, het is, dit, ja, dit is, dit is heel, heel apart dat je eerst in een rol van uh, uh, ja, voorbeeld zit... en daarna bij in één keer de coach die erboven staat. Of daarnaast ja. staat, sorry. Klinkt ja. een, beetje, ja. <laughs> een beetje fout. Het is even. duidelijk. We gaan even naar actuele sport. Op dit moment uh, op Roland Garros. De halve finale tussen David Ferrer en Rafael Nadal. Marcella Mesker, hoe, uh, hoe gaat het daar? Nou, je kan zeggen dat uh, het begin uh, erop zit... en de eerste stoot is uitgedeeld door de king of clay, Rafael Nadal. Want hij leidt met een break. Het staat uh, 4-2 voor Nadal. En nu serveert uh, Ferrer, dan staat het 0-40. Dus opnieuw breakpoints. Daar komt de service van Ferrer. Maar dat uh, moet uh, nog een keer uh, over led service. We krijgen een eerste service van uh, David Ferrer. Ofwel de little beast, zoals die genoemd uh, werd in de Engelse kranten... nadat hij Andy Murray had uitgeschakeld. Daar komt een rally. Back langs de lijn. Back and slice van Nadal. Op de voorhand van Ferrer. Backhand dubbelhandel van Nadal. Langs de lijn. De cross van Ferrer. Dan komt de cross terug van Nadal. Nadal nu naar voren. Gaat hij de winnaar slaan. En dat doet hij. Het wordt een break opnieuw voor Rafael Nadal. Dubbele breakvoorsprong in de eerste set. En zo komt hij op een 5-2 voorsprong. En ik moet zeggen. Dat is een beetje geflateerd. Want die eerste drie, vier games. Die waren zeker in het voordeel van de al zesde geplaatste David Ferrer. Die begon uitstekend. Opende met twee love games. Kreeg twee breakpoints op de service van Nadal, maar kon die breakpoints niet converteren. En ja, en wat krijg je dan? Nadal heeft één klein kansje. Slaat meteen do toe en ja, meteen is die eerste set eigenlijk al voorbij. 5-2 dus, een dubbele break voor Nadal. Die in Parijs op jacht is naar zijn zevende titel. Nou, dat zou wat zijn, want dat betekent dat hij zelfs Björn Borg... met zes titels, met wie hij gelijk staat, voorbij zou gaan... en de allerbeste man op Roland Garros ooit zou worden. Dankjewel, Marcelle Mesker. We hadden de partij tussen Ferrer en Nadal in de gaten. Uh, Rens Blom, um, we spraken net ook over de blessures... die je uh, na die wereldtitel hebt gehad. Kun je zeggen dat uiteindelijk, uh, omdat je ook gestopt bent... jouw lichaam je echt in de steek heeft gelaten? Ja, voor een deel wel, ja. ja. ja. ja het is, het is, het is uh, vooral in, in onze sport is de lead-up ontzettend lang. Dus je bent al jaren bezig om uiteindelijk... op een heel hoog niveau terecht te komen en dat... Uh, ja, het is gewoon een gigantische aanslag op je lichaam. Dus uh, ja, het was een beetje op ja. Maar kun je uh, de, eigenlijk de rest van je leven wel zeggen... dat je ook op dat ene moment kan teren... op die fantastische prestatie in 2005? Ja, ja absoluut. absoluut. En, en het feit dat ik een, uh, ja, jarenlang een leven heb kunnen leiden als topsporter... dat was mijn, uh, dat was mijn uh, lust en leven. En dat, dat was mijn alledaagse bezigheid. En dat is een heel mooi leven. Mi mis je het nog? Ja, absoluut. Ja, op welke manier? Ja, het is. Um... Je ziet het ze de hele tijd doen om je heen nu, ja, hè? Ja, nou, dat is misschien dan niet zo'n handige keuze voor <laughs> mij geweest. Maar nee, ja, dat is gewoon, het is gewoon. Uh, atletiek is. Uh, ja, dat is mijn. Uh, mijn ja, mijn lust en mijn leven. Dus ik wil er altijd dicht, dichtbij zijn en mee bezig zijn. En het is gewoon. Ja, het is gewoon heel mooi. Wedstrijden doen mis je gewoon. Die, die, dat Wekelijks toeleven na, na zo'n uh, zo evenement is gewoon fantastisch. Zou jij ons een tipje van de sluier kunnen oplichten... wat betreft de komende Olympische Spelen... wie het post ook hoogspringen gaat winnen? Ja, we zijn uh, tegenwoordig gaan samenwerken met een uh, groep uit Frankrijk. En als we zitten, een jongen die heet Renaud Lavilleni. En die uh, springt op dit moment uh, en ook vorig jaar... toch wel echt de sterren van de hemel. Die is toch wel... Uh, een heel stuk beter als de rest. Nu moet ik zeggen, de Amerikanen, uh, Brad Walker... van wie ik het wereldkampioenschap in 2005 won, die is ook weer uh, goed bezig. En het is Olympisch jaar... en dan lijken de Amerikanen altijd vleugels te krijgen. Dus dat zou ook nog een, een, een, een hele goede kandidaat zijn. Goed, daar uh, komen wij uh, nog wel een keer bij goed, op terug. Goed. Dankjewel, Blom. Ja, dan duiken we nu in de geschiedenis bij Radio 1 Sports Iedere dag gaan we rond deze tijd interessante historische feiten... en verhalen rond het EK, de Tour en de Olympische Spelen uit de doek doen. Vandaag aandacht voor de bijzondere geschiedenis... van een van de speelsteden van het EK, dat is Warschau. Warschau kreeg het flink voor de kiezen in de Tweede Wereldoorlog. In 1939 werd de oudste wijk van Warschau, de Stare Miasto, ernstig getroffen door bombardementen. De inwoners pakten de wederopbouw al snel op... maar na de opstand van Warschau 1944 namen de Duitsers... op een vreselijk naar elke manier vraag. After each house was vacated, the Germans would plunder it. So there were teams which took all the furniture, others took the pictures, and so on. Once the house had been ransacked, then they set it on fire and destroyed it. Paul Muuris, Goedemiddag. Architect en hoogleraar restauratie en transformatie aan de TU Delft. Um, ja, alle gebouwen werden door de Duitsers geplunderd en in brand gestoken of opgeblazen. Welke architectonische schatten gingen verloren bij die actie? Ja, het is uh, heel extreem. Eigenlijk kan je zeggen, het was een soort culturele zuivering. Uh, de hele identiteit van, uh, van, van Warschau en daarmee ook de nationale identiteit van Polen, die, uh, die werd eigenlijk vernietigd. En het was een hele. Uh, ...oorlogsmisdaad eigenlijk om, om zo'n hele stad te willen uh, wegvagen van, hmm. van, van de aardbodem. En toen gebeurde er toch iets bijzonders, want de inwoners van Warschau... ...die uh, wilden die verwoeste gebouwen weer steen voor steen opbouwen... ...zoals ze er ooit hadden gestaan, hè? Dat klopt. Je had na de oorlog uh, een hele sterke reactie, zeker uh, in dat geval van Warschau... ...van we willen terug naar de stad die we hadden, want dat is onze identiteit. Het is een heel belangrijk symbool uh, voor, uh, voor Polen. En uh, de wederopbouw werd heel erg uh, energiek ter hand genomen... En uh, dat is echt een schoolvoorbeeld geworden van uh, hoe na de oorlog je uh, een oude stad kon reconstrueren. Ja. Maar hadden zij al die uh, bouwplannen enzovoorts, hadden ze dat ook nog? Nou, een hele stad uh, herbouwen, dat is natuurlijk onmogelijk. Want je kan niet alles terugvinden, je hebt niet al die materialen. Maar ze hadden hele goede opmetingstekeningen van een aantal belangrijke monumenten van voor de oorlog. Ze hadden oude foto's, oude archiefmaterialen en je had al die uitgebrande karkassen. Dus eigenlijk konden ze een nieuw ontwerp maken van de oude stad. En dat hebben ze gedaan. Want hm. er stond geloof ik een 14e eeuws kasteel, dat, dat kon ook gewoon herbouwd worden. Ja, gewoon. Uh, je kan dat proberen. Uh, uh, wat je dan vaak ziet is dat er uh, enkele belangrijke gebouwen worden heel erg precies uh, gereconstrueerd. En uh, de rest van de stad, het stad, speelt de gewone huizen. Die worden veel meer in de stijl uh, uh, van de stad herbouwd. Er is wat meer vrijheid erin. In Nederland heb je trouwens ook mooie voorbeelden daarvan. Bijvoorbeeld het stadhuis van, van Middelburg of van Leiden. Die zijn uh, in de vorige eeuw helemaal afgebrand en gereconstrueerd. Die zien er nu weer uit zoals ze waren. Maar van binnen zit wel een betonconstructie. En op zo'n manier is in het de 20-deel heel veel gereconstrueerd hmm. in, de hele, in heel Europa. Waar, waarom kozen die polen eigenlijk voor herbouw? Want we, we kennen natuurlijk in Nederland Rotterdam, wat, wat eigenlijk plat gebombardeerd is, dat is eigenlijk opnieuw opgebouwd. Dat is een andere manier natuurlijk om daar iets mee te doen. Het is maar net wat voor toekomst je ziet. Eh, Rotterdam wilde eigenlijk voor de oorlog al modern zijn. Hè. Die waren in de jaren twintig al bezig om de halve stad te slopen... om moderne boulevards aan te leggen, zoals de Kolsingel met het eh, stadhuis. En na de oorlog konden ze heel mooi daarop door... en eh, eindelijk de moderne stad worden die ze altijd wilden zijn. In Polen was die identiteit van de stad... en de symbolische betekenis van de oude stad, van de hoofdstad... en van de, daarmee van de Poolse cultuur was zo verschrikkelijk belangrijk... dat zij zich een toekomst zonder hun verleden eigenlijk niet konden voorstellen. Nee. Uh, dank meneer Meus. Het staat op de unesco Wereldranglijst. Zou je kunnen zeggen. We zitten een beetje in sporttermen. Uh, dus als je daar in de buurt bent, zeker langs gaan In Warschau dus. Ja, we gaan uh, het eerste uur van ons, van Jurgen van den Berg en uh, Johan de Graaf, afsluiten. We zijn natuurlijk al een paar uur bezig. En we blijven heel lang bij u tot 11 uur vanavond met uh, de sportzomer. En zomer is weer een winnaar, hè? Ja, uh, precies. Uh, we hebben straks weer een, uh, een winnaar. Robin van Galen bijvoorbeeld. De coach van de Olympische waterpolo-vrouwen. Dat allemaal straks. Tot zo. De Radio 1 Sportzomer. Pitterballen, kroketten, frikandellen. Negen weken lang. De mix van nieuws en sport. Clinton wil er alles aan doen om de druk op Assad te vergroten. De rest van de wereld die zegt al: dit kan zo niet langer, we moeten iets anders doen. Warschau, waar alles de sfeer uitademt van Euro 2012. Ja, en veel feestmuziek. Dit overtreft wel mijn verwachtingen. Een duidelijke winnaar: Jolande. 84,08 procent. Als de wedstrijden positief eindigen, dan zal de Polonaise zeker ook hier plaatsvinden.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 Scoor met groente. Speel de naaapje game op naaapje.nl. Ben jij klaar om te ondernemen? UPC Business wel. Met alles in één zakelijk met internet tot 120 MB. Ga naar upcbusiness.nl of bel 088 1212 12 000. Meer weten over dementie? Bestel de folder over dementie van de Hersenstichting. Bel 070 302 4747. 47. Dit is Radio 1.